De collecte bonanza. NPO Radio 2. Uh, hi Nico Dijkshoorn. Hoi. Dag. Dag Rob. We <laughs> hebben je uitgenodigd voor de cursus uh, relativering. Want we hebben het allemaal weer meegemaakt. Net. Dus, dus. Ik ben wel, zeg maar, onder valse voorwenselen hier naartoe gehaald. Ja. Ik sta even heel lullig met een gitaartje, want dan moet, ja. ik, moet ik gaan relativeren. Ja. <lacht> ja. Nou, nou, dat gitaartje relativeert al onmiddellijk. <lacht> ja. het, het is je Bo Diddley, of niet? Het is mijn, uh, <lacht> een niet? sigaarkistje. Ja. Er zit een heel mooi verhaal aan uh, vast. Ja. Wanneer mag ik dat vertellen? Hoe laat? Je hebt twee uur. Ja, je hebt twee nu? uur. Uh, mag ik wanneer... het nu vertellen? Ja. Ja. Ik heb een speciaal voor jullie meegenomen. Ik heb deze, deze gitaar. Het is een... Uh, het is dus een sigarenkistje met twee kleine gaatjes erin. En er zit een, een klein stokje op. Dit dus ja. is een oergitaar. En ik was in Austin, Texas. En ik heb er gewoon blind gekocht. Was uh, kostte niks dat ding. Mijn naar huis genomen. En op een gegeven moment zit snaren op. Op een gegeven moment word je toch nieuwsgierig... van wat zit, er, wat zit er in dat. Wat ja. zit, zit er in dat kistje. Voelde in dat gaatje. <lacht> ik, ik voelde wel iets. Heb ik hem opengemaakt? En er zat een, uh, het is echt een heel oud ding, volgens mij echt, echt diep uit de vorige eeuw. Of zelfs de eeuw daarvoor nog. En er zat een papiertje in. En dus uh, eigenlijk zeer ontroerend. Er zat een, uh, het was een, Het was een tekst. Ja. Een bijna onleesbare tekst van een oude bluesman. Mm -hmm. Uh, Serieus, of sta, je, of sta je ons weer in de maling te nemen? Hè? Want ik, ik, nou ja, ik ben helemaal een en een oor. Sinds, sinds ik gered is, ben door jou met. met <lacht> <lacht> dat je met LL koeltje, jasje, zo van de muur wordt Nee, Ik nee, wil nee. het wel even weten wat dit, dit, dit is. Dit, dit is wat er gebeurde. Er zat ja. gewoon een briefje in. Ja. En of dat briefje echt is, of, dat <lacht> weet ik niet. Maar, <lacht> maar, maar, maar er, zat, er zat een briefje ik zit erin, in. Er zit En, in het en, verhaal, en ja. ik dacht, ik hmm. dacht van. Uh, uh, uh, uh, ik denk dat het van zo'n oude blues maar er stonden een paar zinnen ook. Dat ik dacht van nou. En ik, ik had het gevoel, een romantisch verhaal. Ik dacht van, uh, ik, ik, wil daar, ik, ik maak daar de muziek bij. Ja. Dus het is gewoon, het is voorbestemd. Ik, ik moest, vanuit Nederland, moest ik naar Oosten, moest ik deze gitaar vinden. En dan moest ik daar uh, muziek bij maken en dan kon ik zijn tekst ja. zingen. Nou ja, dat heb ik... Uh, het is, <laughs> is dus nog meer gelukt. Dat ga, dat ga ik dus nu, dat ga ik nu doen. Okay. En je moet... Er zit, een soort, ik, er zit een soort diepe waarheid. Het zijn twee zinnen. Ja. Het is niet veel. Nee. Nee. Misschien ook een opluchting. Ja, nee. het, zijn, het zijn twee zinnen. En ik vind die eerste al heel goed. Ja. Eerst is al een fantastische zin. Dat je denkt van, jezus, ja, waar, waar ben ik dan mee bezig? En de tweede zin, ja, dat is helemaal... Uh, nou, nou ja, ik ja. bedoel, Harry, Harry Moedish, die, die had daar zeg maar 1400 bladzijden voor nodig. Nee. En uh, Blind, Blind Lemon McNugget, die, uh, Jefferson McNugget, die, had, ja. die, die, die heeft het in twee zinnetjes gedaan. Uh. Nou, ik ben benieuwd. Let op. Yes. Ik, uh, ik probeer het zo goed te doen. Ik doe wel, ik weet niet of dat het is, ik, dat zou in deze tijd een beetje gevoelig kunnen liggen. Dat ik me zeg maar een bepaalde cultuur toe eigen. Maar ik probeer het te doen zoals ik denk dat Blind Lemon ja. het zelf zou hebben gezongen. Ja. Ja? Ja. Hoor, even kijken, moet ik dit nog zo'n beetje. Ja. Dus het is. Ik heb dit. Het is nou niet echt zeg maar, een waanzinnige koppeling. Je wordt gegidst door blind zelf hoor. Maak je deze over, ja. Komt die eerste scène. Ik ga het down, en dan, die spin down, die spin down, roen, roen, roen. Dat is wel waar. Ik denk het ook. Ja. ja. En dan maakt hij het helemaal af in die tweede zin, zoals jij dat eigenlijk ook altijd zei op de radio. Komt hij? Dat is. En dan heb ik een break. Komt er een break? Komt hij? Ja, met dank aan uh, Blind Lemon. Ja, ik ben ook ja. De relativering die alleen is hierbij geslaagd, Nico. <laughs> ik ben echt, jongen, ik ben ja. de, malle appie, van de zeg, malle appie van de Nederlandse radio aan het worden. Overal waar ik kom, heb ik dit ding bij me. Ja, ja, ja. Je, je, je, je bent er op het heleboel, ook echt wel blij mee ook, <totstut> oh. niet? Het is... Ik, ik heb heel veel gitaar. Het is de beste. Die, deze klinkt het allerbest, ja, vind ik. Dat ik ook. Ja. Nico, nu je er toch bent. Um, ja. uh, heb, ja, heb je zin om gewoon twee jaar je favoriete muziek te draaien? Of waar heb je zin in? Ja. Wat wil je? Of, ja, ik wel, ja. ja, nou, ja. dan doen we dat, toch? Ja, ja, heel graag. Ik, ik hoop er um, al een beetje op. Ja, um, ik zou zeggen, neem plaats uh, achter dit orgel en uh, doe wat je wil. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat kan ik helemaal niet, erop moet je het wel instarten. Ja, nee, dat is goed. Maar wat wil je, wat wil je hebben? Nou, ik heb een paar... Ik, heb, ik, ik, ik, ik vermoed al... Ik ik heb net hier in de auto voor de deur heb ik dit nog <laughs> snel op een, uh, op een papiertje geschreven. Ik, uh, ik wil eigenlijk beginnen met uh, uh, Song for Zula. Song for Zula. Ken je dat? Nee, uiteraard Van niet. Van Phosphorus. Ik weet, de bandnaam kan ik ook helemaal niet uitspreken. Nee. Phosphorescent. Phosphore ja. Maar je moet maar even zoeken op Song for Zula. Ja, ga ik doen. Dat vind ik, een, ik was toen met mijn. Uh, ik heb er een herinnering aan. Ik was met mijn dochter. Was ik naar uh, Lissabon. En uh, zat er bij zo'n muziekblad zat zo'n cd die je nooit draait. Nee. Oh, ja, ja, en, uh, ja, dat is wel herkendbaar. Ja, ja, omdat dat je, ja. dat je die hele voorkant eraf scheurt. Altijd ja, ja. Als, je, als je de cd eraf haalt. Maar deze cd, we hadden geen muziek bij ons. Uh, en ik doe hem erin. en het, Ik was dus met mijn dochter. Ja. dolgelukkig. We gingen dagenlang door Lissabon lopen. En toen hoorde ik dit nummer. En het is zo prachtig. Song zulke, het komt er heel langzaam in. Is dat toevallig ook van Muchacho de Lugo? Iets in die richting? Nee, dat is hem, oh, oh. Dat is hem niet. Nee, is het verkeerde dat versie verkeerde? Versie, begrijp ik. Het ik, was, is... ik was heel blij dat ik het zong voor Zoela vond. Het is van Fos met PH. Ja? Force Forens. Is die goed? Oké. Okay. Oh. Ja, laat me horen. Ja. ja, ja, ja toch een nader in ja, horen. Ja, ja mooi. Ja. Burning that it makes the fire ring. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle as a feather in the stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I. To disfigure me into something I am not recognized. I said, come on in I will not open myself up this way again I lay my face to the saw And my teeth to the sand I will not lay like this for days now upon you You will not see me fall You'll see me struggle to stand To be acknowledged by some touch from his heart I said come on in yeah. I will not open myself up this way I see the shadows that we cast in the cold, clean light I my feet are gold And my heart is wide And we race out on the desert plains all night See, honey, I... een uh, lijstje maken, Het, na deze plaat ging ik een lijstje maken, kort daarna van de 20 uh, lievelingsnummers. En in 18 daarvan zit uh, Viol. <laughs> <Okay. laughs> ja, dus er is wel, dus wel iets aan de hand. Bijvoorbeeld de Walker Brothers, weet je wel. Ja. En al die furf, al die liedjes, er uh, zitten strijkers in. Heb je zelf al uh, bedacht uh, waarom dat zo is? Nee, dat is, nee daar nee. heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, je bent in principe toch uh, een beetje een gitaarkind, toch? Ja, nou, daarom verbaast dat mij wel. Dat, ja. euh, je hebt mij meteen. Als je... Als je, als je, als je viooltjes laat horen. Dus dat, euh, maar dat zit in, ik heb nu een liedje uitgekozen. Lotterboy. Nou, nee. daar zit daar daar er geen viool in. <klemmen> en ik snap er eigenlijk nee. helemaal niets van. Dat dat uh, nooit een... Uh, niet dat ik, daar nou, ik, ik, ik weet eigenlijk nooit wat een hit is of niet. Maar ik heb begrepen dat dit nooit een hit is geweest. En ik vind het... Ik hoorde dit weer. Ik, ik herinner me eigenlijk. Dat is wel... Ik weet, heb jij, hebben jullie dat ook? Dat je, je altijd precies herinnert wanneer je een nummer uh, voor het eerst hoorde? Zeker als het een indruk gemaakt heeft. Ja, ja. weet je? Ja, ik weet bijvoorbeeld... Ik weet gewoon letterlijk, uh, toen ik uh, het eerste nummer van uh, Suzanne Vega hoorde... Ja. Weet ik gewoon uh, dat ik een kip... <lacht> ja. Dat <lacht> ja. ik, ik een heel slecht kipgerecht. Kip in bouillon. Ja. Was ik toen... Uh... Weet je ook nog welk nummer van Suzanne Vega ja dat is dat, dat, is, dat is dat haar hit dat, of Luca Luca die was het oh ja, ja, ja. Luca dus het, weet je dat je precies weet gewoon oh ja toen stond een kip in bouillon uh, kip bouillon te maken en dit en uh, en, uh, en dit liedje dit hoorde ik uh, er gebeurt ook heel veel. Ik woon in Leiden. Er zitten nog twee, nog, nog twee hele goede plaatszaken. Drie eigenlijk, maar eentje tweedehands uh, plaatszaken. Maar er zitten nog twee hele goede plaatszaken. Dat maak ik, ik maak zo'n dagelijks rondje. Ik schrijf dat één uur. Ja. Dan ook ga ik echt door de stad? Serieus? Ja, echt ja nee, serieus. Ja, ja, ja. Ik, ik schrijf van negen tot één. Ja. En dan, uh, ga, dan uh, ga ik de stad in. Dan ga ik eerst naar uh, Slager, Slagerij van der Zon. Ja. Daar sta ik een half uur te ouwe hoeren. En uh, dan ga ik naar Plato. Ja. Daar koop ik een aantal cd's. Ja, ja god zij dank ja, wel. Ja, ja. En daarna naar Velvet. En, deze die hoorde, en daar hoorde ik dan altijd platen. En uh, dat is ook wel weer een, een, je, een heel nostalgisch ding. Um, ik, heb, ik heb vroeger zo vaak... Omdat ik nooit durfde... Ik, ik, ik kwam altijd in Boeddhisk in Amsterdam. Een soort legendarische ja, platenzaak... Zeker, ja, ja. En, hoorde je er ook wel bij als je daar... Nou ja, het ja, probleem ja, ja. was dus, Rob, ik hoorde er helemaal niet bij. Nee, nee, precies. Ja, ja, ja. Ik, die jongens die lieten me ja. heel hard voelen. Ja. Van, uh, dat, je bent de, oud toen al. T, eigenlijk, ja. Je brengt, eigenlijk ik ben wel. er ook geweest. Ik dacht ook, ja. het gaat niet goed. Uh, Vreselijk. Nee. Ik ja. heb daar gewoon even ja. een soort een klein verhaaltje, heel kort verhaaltje tussendoor. Ik kwam daar. Ik had de <laughs> eerste LP, van, of nee, die de tweede LP van Prince had ik daar in de import had ik uh, ja. besteld. En ze, zij zaten gewoon helemaal toen uh, nog in de nadagen van de van de punk of de, of, of de, was zich net aan het ontwikkelen in ieder geval Het was nou niet iets waar ze erg in geïnteresseerd waren en ik, ik had hem alleen ik, ik had hem gehoord een keer bij Ferry Maat had, ja. had ik hem gehoord en ik denk die moet ik hebben dat, ja. Dus ik bestel, duurde weken lang. Nou, kwam de LP uit het, uit het, het, het vliegtuig uit Amerika. Ah, ja, dat hoorde toen zo. Waar, waar ze in hele hoge gebouwen wonen. Ja. Had ik er gehoord. En, en, en, en, en, ja. Ja. ja. Zo, en... Uh, ja. dus zegt Ilse de Lange nu steeds. van ja. Amerika, ieder, heel, iedereen speelt gitaar. Ja. Hele hoge gebouw. Ja. Maar ik, was, ik, ik ging naar Boeddhisk. En ik, uh, ik zeg, ik kom die plaat van Prins ophalen. En uh, ze zetten die plaat in. En hij, ik zie dus gewoon een, een, een, een man met witte vleugels op zijn rug. Op een wit paard zitten, naakt. Oh ja, dat is de hoes. Ja, ja, dat is die dat hoes. Zeker, ja, ja. En ze kwamen toen allemaal. En, en, en ze kwamen allemaal toen, dat was dus de sfeer in boeddhisch. Dat was dus heel intimiderend. Ja. Jongens, kom eens. Kijk eens wat hij heeft uh, uitgezocht. Kijk eens wat hij heeft uitgezocht. <laughs> en dat was. Nou ja, dus een belachelijke, belachelijke goede plaat uh, was dat. En uh, waarom begon ik dit te vertellen? Nou, Lotte, oh ja, dan keek ik in boeddhisk. Ik durfde dus nooit aan die gasten te vragen... wat staat erop? Mm -hmm. Als goed. Dus dan kreeg je dat effect, weet je wel... dat je gewoon met, dat, met die... er stond een plaat, een LP op... Dat ik dat label probeerde te lezen. Maar dan wel, ja, precies wat jij nu maakt... Die bekende ja. beweging met het hoofd. Ja. Maar moet, moet, je, moet je eens voorstellen hoe ingewikkeld dat is. Dus dat je ongemerkt. Ja. helemaal met je hoofd in de rondte moet. Ja. Want ik deed aan net, en weet dan je dan wel, nog ik gewoon zo. Ja, ik deed aan net als... ik gewoon ook. land. liep ik zo langs en dan pak je mijn hoofd heen en weer. <laughs> en dan probeerde ik die plaat. Daar. En dat, dat hoeft niet meer. Ik kwam, ik stond, ik kwam in velvet. En uh, er stond wat, uh, uh, iets, iets over wat ik niet tof vond. En toen knalde Dus opeens dit nummer knalde er. En ik vind het een van de beste riffs die ik ooit heb gehoord. Het is Iggy Pop, maar dan elektronisch een soort van... Nou, zet hem op. Dit hoorde ik. Yeah. <laughs> Ja, daar stond, stond ik gewoon een minuutje of drie roerloos naast uh, <laughs> het bakje van Smokey, Erosion en the Miracles. <laughs> ja. Je bent, dus, jij bent echt een nou, boeddhist, dat deed je dan altijd. Ja. Uh, maar ik begrijp uh, dat jij toch ook ergens een in elkaar geslagen tuinkebouter bent. En je hebt toch ook wel van vele minderwaardigheidscomplexen opgelopen voordat je de Nico Dijkshorgen uh, met, met zijn gerichte bij de televisie was. <laughs> nee, abso nee, absoluut. <laughs> ja. Nee, dat is, dat is pas echt iets van de laatste. Ja. Tien jaar. Ik leg dat, ik, ik, dat, heeft, nou, dat is echt een. Uh, uh, toen merkte ik van uh, zeg maar wat bekendheid met mij deed. Ja. Het is een beetje tegen wil en dank. Ik, ik, ik, ik vind het leuk om. Ik, ik vind het leuk, ik ben maar twee minuten per week op de televisie, ik doe verder bijna niks. Maar toch, weet je wel, dat, dat word je daar gaan mensen je gezicht herkennen. Mm -hmm. En vreemd genoeg, uh, merkte ik, dat, ik, ik stond bijvoorbeeld als ik naar Plato ging. Ik woonde in Leiden en toen uh, had ik nog geen bekend gezicht. Stond ik in Plato en toen dacht ik: Ik wil eigenlijk gewoon, ik heb wel zin in plaats van Abba. Ja. Weet ik, ik wil gewoon, ik wil gewoon uh, Greatest Hits uh, van Abba. Ja. Maar dan was ik gewoon heel erg bezig met, uh, met die gast, die zal toch wel begrijpen dat, dat, ik, dat ook, ik dan ja. ook nog wel van andere muziek houd. Ja het is al toch wel van. Dus ik probeerde daar een soort van uit te stralen. Van, nou ja, ja. Uh, ik, ik ben ik ben eclectisch. Ja. Ook ABBA, maar ook uh, ja, alles wat er in de is. het was eigenlijk nog veel pijnlijker, was ja. Het, ja, dat is heel pathetisch. Ik wilde gewoon ook dat ze me een uh, leuke jongen vonden. <laughs> In een platenzaak. Dat is gewoon echt waar, ja. Ieder... ja nee, dat is... En een goede smaak dat, en een leuke dat, jongen. Dat is echt zo. Ja. Omdat ik dacht, was, ik wil dat ze ook weten gewoon dat ja. ik uh, bijvoorbeeld kip in bouillon. Ja. Ja. <laughs> <laughs> maar dat was voor mij wel een soort van belangrijk... dat ze, dat ze ja. niet dachten van, nou, dat is een lul. Dat is die, die, die, nee. die, die, die... Nico is een totaalpakket. <laughs> ja, ja, precies. En, en, het, en, het, en het gekke is, ik, bij de Wereldraad Door... kan ik natuurlijk wel redelijk veel van mezelf laten zien. Dat ben ik wel gewoon echt ja. daar. Ik, ik, ik speel daar geen uh, rol. Ik, ik praat alleen een beetje gek beetje uh, raar. En, dus ik, ik, hoef dat niet meer, uh, ik hoef dat niet meer uit te leggen. Dat is, dat is nee. wel een luxe. Ik, ik kom ergens binnen, ja. bijvoorbeeld ik ga een visje kopen. Denk ze: hé, hey, nou ja, dat, uh, die snapt hoe je een visje. <laughs> Een beetje moet bestellen. Die, die, die kan alles. <laughs> Want hij doet dat. Ja. Ja, ja. Je nou, met, ja. ja, maar het is wel grappig dat je die, die basis hebt gehad. Die toch ook iedereen wilde, de, wilde geruststellen en wilde zeggen. Ja. Nico is best een leuke jongen. Maar ja. dan zit je daar bij de wereldrijd door. En dan doe je toch ook wel eens je best, omdat je dan eerlijk bent. Ja. Om te laten weten dat je voor sommige mensen helemaal niet zo'n leuke jongen bent. En jij met het televisieprogramma houdt op. Iedereen doet netjes een applaus. En uh, Matthijs ja. zegt uh, bedankt. Het was leuk allemaal tot de volgende ronde. Maar jij zit die mensen die je soms gewoon tot in het. Pot beledigd, die zie je daarna ook. Is dat altijd zo'n feest? Nou, of niet. Als <lacht> we toch even iets weten. Nee, dat is niet altijd. Dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Maar, wat mij wel verbaast is dat nog nooit iemand uh, dat nog nooit Dus ik zit daar. Ik word ook echt behandeld als een soort zilverruggorilla. gorilla. Ja, ja. Ik zit daar ook. Hoe worden die behandeld? Want ik weet nou ja, nee, die ja. zitten, die zit in zilver. <lacht> dat zal ik je precies vertellen. Ja. Dat heb ik, dat weet ik door Bert Haanstra. Dus zilver zilverrug, die zit op een op een heuvel. Ja. En die zit dan zo, weet je wel, die, die, die zitten wat te, te domineren. En zo zit ik helemaal niet in elkaar. Maar door de vorm. En die is toevallig ontstaan. Dus ik zit gewoon altijd. Ik zit achter de mensen, iets hoger, achter ja. de mensen waar ik het over ga hebben. Die moeten zich, zeg maar, ook als soort kapuzijn -aap, ja. Moeten nu ze zich omdraaien. Ja. En dan zeg maar naar mij kijken. En dan zit ik daar gewoon. Ja, weet je wel, zit, zit, zit ik als Nero, daal, daal ik op zijn neer. Dus de vorm is al, de vorm is al heel gek. Ja. En bij Freek de Jongen bijvoorbeeld, Freek Jongen, waar ik nou ja, toen niet echt een hele warme band mee had. Toen dat ik die gaat, die gaat, daar verwacht ik van, ja. die gaat nou eens een oh, keer en waar, staan. Waarom pak je er geen warme band mee? Nou ja. Je had vast iets gezelligs over gezegd, hier of nou, daar. Ja, dit, dit is... Ja. Ja. Dit, ik ik ah. vertel te langer verhaal. Mag ik nog een nee, verhaal? Nee. Ga door. Dit is echt een krankzinnig verhaal dit. Ja. Ik, uh, ik had een boek geschreven over een uh, voetballer, de tranen van Kuif en Dolder. En toen leek het de uitgeverij leek het een leuk idee dat ik dan op, uh, bij Zeeburgia op het veld dat ik daar dan gewoon in uh, normale mensenkleding met, uh, met een paar puntschoenen dat ik dan probeerde een uh, flesje bier van een uh, lat af te trappen. Het ja. werd gefilmd en dat, uh, dat zou dan worden verspreid. Ik helemaal niet over na. Dus ik sta daar. Ik, ik deed toen gewoon nog alles. En uh, ik sta daar met, met een bal. <laughs> op dat veld. En, uh, en ja, het waren echt hele rare schoenen. die ik aan had. en dat veld was drijfnat. En dus ik, ik, ik neem een aanloop. en ik zie. Het, het, is, ja, het is net alsof, het is alsof ik een sketch vertel nu. maar het is ja. gewoon precies zo gebeurd. Ik zie Sjaak zwart aankomen lopen. Ja. Die gaat achter dat doel staan kijken. Oh, dus het is hetzelfde ja. als jouw. alsof jouw een kruif. weet je wel. gewoon ja. naast je staat. Hè? Ja. Dus, dus ik verlamde totaal. Dus ja. dat is, die bal die kwam niet eens van de grond. Die rolde zo heel dullig over ja. de lijn. En uh, toen, Sjaak toen, uh, Zwart, die liep halfschuddend uh, door. En toen dacht ik, oh, toen had ik het al in de gaten. Ik denk, dat is dit, dit is dat veldje waar Sjaak uh, waar, waar, uh, Zwart altijd met Freek die jongen, oh, ja, heen, staat de Jongen ja, ja. en Gus uh, en zo heeft staan te voetballen. Dat was dus. was dat veldje. En. Ik denk, oh, Freek de jongen. En toen wist ik dus op het moment dat ik, uh, dat ik hem aanzie komen... Uh, ik zie hem aankomen lopen. En toen zag ik dus heel groot de kop voor me uh, in de Nieuwe Revue... die net een twee dagen daarvoor was ontstaan. Er uh, was een interview met mij, er stond heel groot boven. Uh, Freek, Freek is de grootste psychopaat <lacht> van Nederland. En die komt, die ziet mij dus gewoon. Ik was, moet je je voorstellen, hij had me ook gewoon helemaal... Uh, hij kon, uh, niet op een slechte moment. Ik kon hem niet op een slechter moment nee. treffen. Ik stond er gewoon een beetje commercieel te doen. Ja. Balletje trappen. Dus hij, en maar <laughs> Ik heb dit nog nooit verteld, dus ja. hij klimt over ja. dat hek heen. Ja. En hij gaat voor me staan met. En het, is, het is ook het is gefilmd. Ik, ik, volgens mij is het vernietigd. Een <laughs> hele hard schreeuwen tegen me. Ja, wat zei hij? Ja, dat ik heel, dat ik, dat ik heel slecht was en dat het nooit wat. Dat, dat was blijkbaar ja. ook heel belangrijk voor hem, dat het nooit wat zou worden. Ja. En uh, <laughs> ook steeds hoe lang hij al uh, ah, ja, ja, dat lang doet hij bezig was. Ja. Ja. Hoe lang hij, hij al bezig was en zo. En, ja. en, en, en uh, <laughs> op een gegeven moment. Ja, nee, het, werd, het werd op een gegeven moment. Ik denk, het wordt knokken. Ja. Ik word gewoon. Ja. Ik, ik zo direct <laughs> gewoon op, <laughs> op de misstip met, met Freek de Jongen. Ja. Maar het, op een gegeven moment bond hij, dan, bond hij toch. Een, ja, ik reageerde wel op hem. Ik, ik, ik, ik, wat is jouw probleem met mij? Wat is je probleem? Met? Ik zeg: dit? dit. Precies dit. Precies dit. Ja, ja precies die... dit. Toen zei hij: Ik heb het al twintig jaar volgehouden. Ik, ik, ik, zeg, ik zeg: Hoor je wat je zegt? Ja. Volgehouden. Ja. Ja. Ik, ik, ik, ja, zeg, ik zeg: Voelt het zo? Ja, voelt, het, ja. voelt het. Dus het werd, het werd, een, werd een ordinaire. Ja. Je, een beetje ordinair Bijna getrek en geduurd. Ja, maar dat, hoe is dat toen afgelopen? Nou ja, ten... toen, en dan kom je zo iemand dus weer. Nee, inderdaad. Nee, ik, wilde, ik wil even nog weten hoe het op dat veld is afgelopen. Uh, hebben jullie uitgaard, aan het einde van het, de rit elkaar nog wel gegeven? Nee, hij kroop Die, weer onder dat hek door. Al en, al en, terug. Okay. en hij ging naar Sjaak uh, Sport. En, ja. en, en, toen, en twee, drie jaar later kwamen we hem dan. En ik heb en een keer, het is nu weer, nu groet we elkaar. We hebben elkaar ook, ja. volgens mij zelfs nog eens een keer... in het Concertgebouw een avond te voortdillen. En uh, ja. toen hebben we elkaar wel gevonden. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, je moet gewoon... je moet toch tegen, tegen Freek en Mart... daar waar ik natuurlijk allemaal ja, geschiedenis ben. De met, Mart. Weetens, en ja. Kees, Kees Jansman, dat soort mensen. It, ja. ik heb, het, het geheim is gewoon, je moet zeggen... ik, ik vind jou heel goed. Ja? En dan uh, komt het vanzelf ja, goed. Dus vind, dat heb je ja. nu gedaan ook bij Freek ergens? Ik vind je, halverwege ik, de richting? Ik, ik, ja, ik vind jou heel goed. Ja. Ja, het concertgebouw maakte die ook wel echt indruk op. Die ont het, het, het, het, het, het Als je hem op het podium ziet staan, dan snap je gewoon wel... en ik heb hem natuurlijk vroeger ook gezien in Carré en zo ja, ja, ja dus, Oeh, ik zo, iemand, zo, zo. dus ik ben niet iemand dus ik ben niet iemand die dan zijn mond had. dus je hebt gelijk gewoon weet je het is het ja. het uit het, de het ongemakkelijke situaties met echt en nou keihard op één qua ongemakkelijke situatie ja, <laughs> dus <laughs> ja. Ik, had een, ik had een piepklein tafeltje vlak voor de wereld draait door samen met Louis van Gaal aan een Thaise schotel oh, God, ja, ja. die ik gewoon echt daar nou, Louis van gaal weet het, dat is, dat is als je het nou hebt over iemand uh, die dan moet je er steeds bij zeggen wel fantastische trader ja dat hoort erbij ja dat, ja, dat hoort maar, zelfs jouw handen steeds doen een vrij vervelend mens ja. vind ik dus echt iemand die heel hard in iemands oor staat te schreeuwen van was dit spina had ik spinazie besteld ja. dat zijn niet mijn jongens nee. en uh, opeens had ik met hem aan uh, aan tafel maar hij deed dat vond ik ook nog wel weer Slim, hij deed net alsof hij me niet. Uh, hij deed net alsof hij me hij niet. Hij registreerde ken. je niet. Uh, nee, okay. dus dat, uh, maar dat was wel doodeng. Ja. Dus Ik ja, vind op je het zelf duur. ook nog wel eens eng. Want uh, misschien heb je ook wel eens wat gezegd over uh, oude helden. Uh, die dan misschien niet meer held zijn. Uh, en, en dan kom je ze daar allemaal... Je komt al die mensen tegen. Je schrijft ook een column. Die je nee, maar maar met... dat gebeurt permanent. Ja, dat maar dus... Hoe gek is dat? Het is heel ongemakkelijk. Want je hoort net dat ik juist enorm van, van de liefde... Ja, en, ja, ja, ja. en de omarming ben. En ik wil, ik wil, ik wil mijn hoofd uh, ja. op hun borst drukken. En ja. dan kom ik Phil tilly van Mook tegen. Ja. Nou, ja. Wat, <laughs> je... wat heb je daar ooit over gezegd? <laughs> dat... Nou ja, kijk. Het wordt daar wel heel... Kijk, Mook... Dat werkte gewoon vreselijk. Op mijn lastbier, daar had ik een column op geschreven. Moak uh, was heel trots op een videoclip. Ja. Ze hadden een echte. Weet je wel, gewoon internationale... een echte. Ja, precies, ja. dat is het woord. Een ja. echte internationale videoclip gemaakt. En dat, dat werd meteen een enorme bom. Weet je, poehaar werd dat gelanceerd. Dus ik, nou, ik kijk het thuis. En dan zag je hun steeds in een, in een soort maatpak. Uh, waar ze speciaal naar uh, Andalusië gegaan. Ja. En dan heb je zo'n dorpvlakte met ergens op de verte... zeg maar een soort verrotte molen. En daar liepen zij dan steeds zo... als krafwerk liepen ze dan <lacht> achter elkaar naar een zwembad. Dus ik heb ja. zitten huilen van het en Er was ook geen touw aan vast te knopen. En aan het eind er moest ook nog wat liefde in. En dan zat er weer een of een hoer. geverfde hoer zat er op het bed... waar ze dan ook allemaal in die pakjes weer voorbij wandelden. Ja. En zo. Dus dat had ik geschreven. En die kwam je tegen. Nou ja, maar dat, ik, dat is dus uiteindelijk ook wel goed gekomen. En ik ja. moet ook zeggen... Gewoon dat maar ik heb je dat... toen ook gezegd, jullie zijn zo goed? Of nee, het nee, nee, hij was kwam, op, nee, goed. Het was, nee. Maar het is steeds op heel ongemakkelijke momenten. Ik was helemaal in mijn hum. Ik was op Lowlands. Ik zat, daar, ik, ik zat in de, de perstent. Wat ik dan af en toe zeg maar heel kinderlijk fantastisch vind. Ik kan gewoon ja. gratis, Lekker dichtbij. gratis Lekker drinken. Gratis. En ik zit gewoon in de perstent. En toen kwam Phil Tilly. die kwam uh, verhaal halen. Ja. En... Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, ik vond het en een beetje gek. Uh, Dotan heb ik het ook mee gehad. Uh, maar het ontroert me ook dat die mensen zo. Die, dus en Dotan en ja. die uh, Phil Tilly. Die kwamen gewoon wel keihard op voor hun uh, werk. Ja. En waar ze passie voor hadden. Ja. En, uh, Verandert dat je mening nog eens? Of niet? Dat je denkt. oké. Okay. Nou, nee, niet, niet, niet over muziek. Maar wel, ja. ik heb wel tegen allebei natuurlijk gewoon gezegd van luister, van. Uh, uh, Volgens mij, ik zit nu met je te praten... en ik vind je een hele aardige gast. Maar ik heb gewoon niks met je muziek. Ja. Ja, en de mensen, er, zijn, er zijn gewoon miljoenen mensen... Die, mij, die mijn teksten gewoon niet te hachelen vinden. Maar die, die ga, ik niet allemaal, ga ik niet allemaal aanbellen. Van, ja. uh, kijk, dat deed ik vroeger in mijn ja. Maar, maar dat, ja, ja, weer, uh, ja, uh, ja, maar nu niet meer. De, nou ja, ja. we hebben... Maar dat vertel ik je straks dan wel even. Ja. Want uh, ik geloof dat we... Een, een, een, toch iets van de muziek... Vind ik ook wel een goed idee. Oh ja, ja, dit. Ja. dit ja. Zijn nou we ook ja, mee bezig. Ook. Maar wij hebben nou. binnenkort iemand hier. Is die morgen of overmorgen? Overmorgen. Wie? Ja, jouw standaard, jouw held, jouw ultieme voetbalheld... Willem van Adenigem. Nee. Die, ja. die hebben wij hier ook. Ja. ja. Nee. Ja, ja, die hebben we. Ja, ja, die komt oh, ook. Ja. Ja, dat, dat is echt... Ja. Nee, die valt ook. Ik heb hem een paar keer, twee keer ontmoet nu. En nee, ik ben een hele dag met hem naar het Feyenoordstadion ja. geweest. Ja. Nou, de hele dag bijna gewoon stiekem lopen huilen. In een hoek, weet je wel. Ja. Hij, hij, hij liep van zijn auto naar het, naar het Feyenoordstadion. Dat was 50 meter. Dat deed hij twee uur over. Ja. Ja. Het, het, het, ik ik lieg er geen woord aan. Was, ja, ja, ja. Er gingen gewoon 70 mensen ja, op de foto ik. met hem, of jongetjes, die gingen op de foto met ja. hem. En dan iedere keer zei die vader, naar nou hem ben je vernoemd. Ach, ja, dus okay, dat was, en, en, en ja. dat is, dat is zo'n goede en lieve man. Ja, geloof ik, ja. Ja. Nou ja, o, te gek, we, we nou, gaan doen hem, de groeten. Dat ja, zal ik doen, we gaan hem overmorgen ontmoeten. Ja. Nico, uh, wat heb je. Wat, nee, wat, nee, wat heb er ik... nu voor staat, ja. dat, is, dat is een van de beste concerten die ik de laatste tien jaar heb gezien. Ik, als ik het goed uitspreek, hij heet Sampa. En uh, het is een beetje, hij was achtergrondzanger in, in allerlei verschillende bandjes. Hij heeft, dit, is, dit is een soloplaat van hem. En ik was met, uh, nou, dat mag ik wel zeggen. Klinkt altijd een beetje koket. maar uh, ik was met Tim Knol, dat is een hele goede vriend van mij uh, geworden. Ja. En die zit toch altijd, uh, weet je wat? Die, die, die is niet heel erg van de elektronische uh, muziek. Dus ik zeg: Jij gaat nu mee naar uh, Samba. Ook mijn dochter er weer bij. Die speelt er wel groot. Altijd als, altijd als het mooi wordt, staat mijn dochter. Uh, als we naar muziek staan te luisteren, wordt het mooi, staat mijn dochter naast me me meestal. Mm -hmm. En uh, we waren naar dit concert en uh, nou, het, was, het was vernietigend mooi. En ik vind vooral. Dit nummer, uh, dit nummer, het gaat over. Uh, het gaat, hij heeft zijn moeder, volgens mij uh, inderdaad, nou, waar, waar het ook over gaat nu, weet je, dag, uh, dit is, is aan kanker overleden. En uh, dit nummer gaat over zijn herinneringen aan de piano. die in het huis stond uh, bij zijn moeder. Dus uh, nou, je moet maar luisteren. Het is een, het is een vernietigend mooie tekst en een vernietigend mooi liedje. No one knows me like the piano in my mother's home You would show me I had something some people call it soul Dropped out the sky Oh, you were right When I was three years old And No one knows me Like the piano In my mother's home I knew we couldn't cope They said that is her time, no tears inside I kept the feelings close. Dus daar stond uh, de cynicus met dikke tranen in zijn ogen, hè? Ja, en het mooie was... Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk ook regelmatig in uh, Paradiso geweest. Nou, je weet dat je in Paradiso, als je daar zo citeert... Dan zeggen ze eerst, hoeveel, laat eens horen hoeveel geluid je kan maken achter een bar. Ja, ja. Dan word je pas aangenomen als je tijdens een nummer 6 kratten bier omstoot. Zeker, ja, minimaal. Ja. Dus dat is, dat is altijd, wel een, een, altijd wel een dingetje in Paradies. Het is wel mijn lievelingszaal, maar het is altijd toch even afwachten. Ik heb Steve Earl, Steve ja. Earle een keer tijdens een akoestische sessie was ik bij... Die, ging, die was daar met die Del Cord, Dat was van de Bluegrass. En die deed dan drie liedjes alleen op de akoestische gitaar. En daar zaten ze er zo hard doorheen te lullen. Oh, ja. En die ging van het podium af. Dat was natuurlijk dus een krankzinnige nee. situatie. En schreeuwen, wie is het? Ja. <laughs> wie is het? En wij, en wij durfden het niet te zeggen. Wij, durfden, wij, wij wisten allemaal wie het was. Ja. Wij wisten allemaal wie het was. En we durfden het niet te zeggen. We wisten gewoon dat hij helemaal in elkaar gekrozen had. <laughs> dus die, die, die Je kent het wel zo helemaal achter naar die bar. Ja, ja. Ja. Wie is het? Wie is die motherfucker? Nou, ja. Op een gegeven moment weer dat, uh, weer dat podium op. <laughs> Maar wat, waarom begon ik dit te vertellen? Ik vergeet steeds nou, omdat ik, ik, je hier uh, volgens, mij, uh, volgens mij wilde je gaan zeggen, denk ik. Uh, dat hier niemand erheen lulde en zelfs niet tegen een bier aanliep. Uh, nee, dat stilte. klopt. Ja, ik heb deze band die we nu gaan luisteren. De Drive-by Truckers, met het vreselijke, met de krankzinnige titel Let There Be Rock. <lacht> die heb ik dus in een zaal gezien uh, waar, waar, dat, uh, waar dat wel goed geregeld was. Die, nou, enorm de wereldburger uit te hangen. Ik ben gewoon één keer in New York geweest... maar ik was dus toevallig... Ja. Uh, met die hoge gebouwen, ja, toch ik, daar? Met ja. die hoge gebouwen. Maar ik was dan niet in Manhattan... maar ik was in Brooklyn. Hebben ze hele armoedige lage... drie verdiepingen maximaal. En ik ging daar naar de Brooklyn Bowl... En uh, ik dacht dus dat dat een immense zaal uh, zou zijn. Uh, de Brooklyn Bowl, denk ik Zo'n zo stadion. Ja. Maar het was dus precies zeg maar, zoals het heet. Het was een bowlingbaan. <laughs> een, bowlingbaan <met> een, <laughs> met een bowlingbaan met een podium ernaast. En daar speelde, speelde dus mijn lievelingsband op dat ja. moment... de drive-by truckers. En... Uh, en toen ging het toch op het laatste moment dacht. Ik, ik voelde toen, uh, het voelde toen alsof dat toch weer fout ging. Dus Tanja, mijn vriendin en ik, die stonden daar. En we zouden de volgende ochtend heel vroeg vliegen. Dus dat was ja. iets van. Nou ja. Wat dacht je dat er fout zou gaan? Dat, uh... Nou, van de, het, nee, het, het, ik denk het, gaat, het. Het ging goed. Ik denk, ze beginnen gewoon. Er ja. loopt niemand erin. En, oh, op dat gegeven, hij, ja. en op een gegeven moment, maar wat er dus fout ging. En dat was achteraf, is het eigenlijk even de mooiste dingen die ik ooit in de concert heb meegemaakt. Die Clarence Clemens, die was de dag daarvoor overleden, saxofonist van Bruce Springsteen. En uh, ik hoorde opeens aanwezig zo'n zo DJ-achtig stem, Ladies and Gentlemen, in honor of Clarence Clemens. Ja. Met een heel verhaal. Nou, het kwam erop neer: we gingen een uur lang de saxofoon-solo's van Clarence <laughs> Clemens mee zingen. <laughs> En wij wilden gewoon dat dat concert begon. Maar het was gewoon... Het was een onvergetelijke ervaring. Dus ja. ik heb gewoon die hele... Nou ja, laten we eerlijk zijn, Die hele scheidsolo in Jungle Jungleland. Ja. Die hebben gewoon... Het, het, het, maar gewoon... Ja, het... het, het ik vond het wel bijzonder, weet je? Iedereen ja. ik, ik kon, kon ja, het Nooit voor, ja, nee, voor nood. Nee, die, die, bedoel je? hebt toch een bijzondere avond meegemaakt. En ik Gemeen, ook. hoor. Ik, ik had toch wel zo van: oh ja, nou, ja, ja. dit dus is deze solo, weet je? Ja. We. Born to Run. Er ja. stond die ja. hele zaal met je voorstellen. tennera, Oh, de wij, zo met de zingen. Fantastisch. Ja. Nou, dat was, dat, dat was oh, ja. prachtig. Maar toen ja. speelden ze dus. Ja. Uh, toen begonnen de Drive-By Truckers. En die speelden mijn favoriete liedje. Dat is dit liedje. En het gaat over... Wel goed, luister daar de tekst jongens en meisjes. <lacht> het gaat over... Uh, Linnert... Uh, het gaat over dat hij zich enorm verheugt... op een concert van Lynyrd Skinner. En dat ze net precies op dat moment... Met het vliegtuig naar beneden oh, gaan een heel Linnet Skinner, uh, is of bijna heel Linnet Skinner... Het is van de aardbodem verdwijnen, maar hij zegt het is toch nog goed gekomen, want ik ben daarna heb ik ACDC moet je maar horen. Het gaat, het is echt een lied ja. over iemand die uh, eerste kon, die naar zijn eerste concert ging. Het ging niet door en het in heeft gehaald met andere bands. Okay. Het is een fantastisch nummer trouwens. Oké, okay. ik ben benieuwd. Culture Cult concert, 14 years old, and I thought them lasers were a spider chasing me. On my way home, got pulled over in Rogersville, Alabama, with a half ounce of weed and a case of Sterling Big Mouth. My buddy Gene was driving me, just barely turned 16. I'd like to say I'm sorry, but we live to tell about it, and we live to do a whole bunch more crazy, stupid shit, and I never saw Leonard Skinner, but I sure saw Molly Hatchet with 38 Special and the Johnny and fans. Little Feet, long oh. Distance Love. Uh, ik uh, ben geen muzikant, dus ik uh, mm. denk het is een mooi nummer. Maar jij zegt dat yeah, is het, maar je moet het niet proberen na te spelen. Nou ja, zeker niet. Ik ben ook een, een vrij beperkte gitarist. Maar ik had uh, onze drummer, ik zei tegen onze drummer van. Uh, ze hebben z'n drietjes. Weet je, en ik, en uh, die had wel zin om dat eens een keer lekker uit te gaan tellen. Dat ja. gaan we nou eens een keer goed aan. Ja. Nou, die is een halve dag bezig geweest. Er <laughs> zitten hele rare accentjes in. En wat er dus zo fascinerend is, en dat kijk ik, dat kijk ik dat kijk ik regelmatig. Echt zeer regelmatig. Er zijn twee filmpjes die aan dit nummer vasthangen op YouTube... Die ik, uh, waar ik altijd erg van geniet. Het eerste, het eerste filmpje is dat zij het spelen. Mm -hmm. Apenstoont in, uh, in, in hun studio... Maar, en ik weet dus hoe, het in, hoe, ingewikkeld het is, hoe, ja. hoe ingewikkeld het is. En het is zo virtuoso spelen. Het is zo makkelijk. En die, die, die, die gast op dat keyboard. Weet je, volgens mij is het een Rhodes. Of een, of een Rose Of ja. een Ik weet het niet. Klinkt allemaal fantastisch. En dus dus dan heb je die enorme vanzelfsprekendheid. En dat doe ik daarna altijd. Er ja. is ook een legendarisch filmpje. Is dat Lowell Church. Die legt uit aan twee Duitsers ja. hoe slijtgitaar werkt. Ja. En die, die zien dus, maar die, hij gaat eigenlijk veel te snel, want die ziet eigenlijk voor het eerst ook een gitaar. Ja. <laughs> ik heb nog een lange weg te gaan. Ja. Uh, ja. Maar dat, ja. is, dat, is, dat was bij dat Rockpalast of zo, weet oh, je wel? Ja, zo? ja. ja God, Zij speelden we... bij Rockpalast ja, in dus, zo'n ja. grote witte tuinbroek, ja. hij, die, uh, die George. En, ja. en ze zijn op een of andere manier is, zijn ze gewoon heel welwillend. Dus, mm -hmm. dus, dus, dus die mensen, nou ik heb hier ook zo'n ding, ik had hem net in mijn handen, weet je, zo'n glazen buis. Ja. Zo'n glazen buisje. Waarmee je dan over die snaren gaat. Die Duizenden zitten er te kijken of ze hun hun lildrein moeten steken. Want die snappen er helemaal niet van. Dus het is een soort kermissattractie En dan doet hij dat ding zo op die gitaar. Dus slaat hij hem aan en dan hoor je er. Oh, dat is super. Ja, dat is een slide. Nou ja, dat. Maar de virtuositeit van die man. En ze spelen ook volgens mij nog steeds. Er is ook een live plaat. Ja. Een dubbel live. Ik ben helemaal niet gek op live platen, hoewel ik zo direct bedenk ik me nu wel een stukje van de beste live plaat ooit uh, gelaten horen. We hebben nu, maar ik zeg is nog dat? niet wat. Oh, nou, ja, zou ik het wel zeggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, Full House van de J. Gals band. Ja. Slammer, slammer. Slammer. Ja, die is goed. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, dan, uh, maar, maar weet je, de, de die man die speelt, hij speelt zo virtuoos... En, het is, en zo makkelijk, dat maakt, dat maakt gewoon enorme ja. indruk. En in die live plaat, dan hoor je dat helemaal. Want je, weet, kan, je helemaal, kan je niet verbergen. Ze dus kunnen wel een beetje mm -hmm. oppoetsen. Maar dat je denkt van hoe... Het, ja. het is, er zit ook altijd een uh, conga... Bij wat uh, iemand staat de apenstaan steeds ja. op een kon gaat te slaan, maar het, ja. er zit een soort hele lome groove in. Nou, li Little Feet, als, ja. uh, als je het niet kent. Je Goeie kan doen. gewoon alles, alles draaien, want het is allemaal even virtuoos. Uh. Ik vind het ook mooi, maar uh, Nico, ja. we hebben het uh, over je politiek politieke uh, kant <laughs> gehad. Hè? Eigenlijk, uh, ja, ja, toch eeuwig de, de voldoening van hij deugt echt, is nog een leuke man ook. Ja. Maar je hebt toch ook wel wat uh, uit, de, uit de categorie, uh, nou, je moest er toen misschien niet mee voor de dag komen. Uit mijn, uh, Smakelijk uit, trouwens. Uit mijn televisieverleden? Of, uh, nee, ik zat te denken, want je riep net... de floaters met floaters, dus ik denk... ik bouw een bruggetje <lacht> naar float van de floaters. <lacht> ja, dankjewel Rob. <lacht> ja, graag gedaan. Ja. Dit heb ik... Uh, nou, heb je het weer, weet je wel. Gewoon tot, op de, tot op de minuut weet ik... Uh, wanneer ik uh, deze plaats voor het eerst hoorde. Ja, wanneer? Het was op een dinsdagavond... in het dorpshuis van Kalansuog. ja lauterje uh, jeetje nou dan moeten we gewoon kijken van wanneer die plaat is dat weet ik niet 77 ja denk dat uit die buurt ja, ja. en dan liep, uh, liep ik met, uh, uh, met allemaal jongens die wel een vriendin hadden ja. dan liep ik door het bos dan liep we door het bos vanaf uh, camping de Nolle we, was op dinsdagavond was er disco donderdagavond was er een disco daar heb ik echt twee levensveranderende nummers gehoord. Het uh, ja. eerst uh, die kunnen we misschien zo direct ook nog wel even draaien... zodat dus we hem kunnen vinden. Uh, de funky versie van Think van James Brown. Ja. Nou ja, weet je, ik doe daar nu nog steeds in al mijn theaterdingen en zo. En als ik in een kroeg speel, vertel ik een verhaal van een kwartier... met mijn band erbij, met een groove eronder... over wat er gebeurde met mij toen ik voor het eerst mm -hmm. James Brown hoorde. Dat je, moet je, <lacht> kan jij dat nog herinneren dat je voor het eerst Funk hoorde... Jawel, Ik vond ik uh, bij mij was het Sly Stone, maar wat, uh, maar een beetje dat nog. Dat, dat, ja, ja, dat, dat is iets ja. totaal anders ja. dan. Ik uh, ik was, uh, we hadden het, uh, of je hadden het, net over uh, die LP van Prince. Ja. Uh, ik, was, uh, ik was ook dol op Prince. Uh, ja. Bijna alles uh, vond ik mooi. En ik was uh, bij, een, uh, bij een concert en uh, bij het concert riep uh, Prince uh, als jullie niet van Sly Stone houden. Dan uh, kun je eigenlijk oh, ja. beter de zaal verlaten. Dan uh, heb ik hierbij genoeg van jullie gezien. En ik kende daar de singeltjes van. Hè. Ik kende dat Family ja. Fair en Dance to the Music. Ja. Maar ik ben uh, daarin uh, in, in gaan spitten. Als, weet ik veel, uh, 16, 17-jarige. Ja. En ik dacht, ik dacht echt dat mijn hoofd er door midden ging. Ik denk, wat is <lacht> dit, joh. Fantastisch. Uh, ja. maar dan heb je ook wel meteen het allerbeste. Te, wij hebben allebei meteen het allerbeste ja. te pakken ja. gehad. Ja. Je James gewoon een Slice ja. Ja, dat is... het. Ja, nee, dat is, ook, dat is ook zo goed. Ik ja. zag toevallig deze week was die, hoe heet die, die regisseur, die Martin Koolhoven. Dat is een enorme func funcerteer. Ja. En uh, die was allemaal filmpjes aan het posten. En dan uh, zitten zit hele oude... Echt ontroerde mij enorm ook weer. Zetten ze met z'n allen aan de mengte, weet je wel, weer aan de oude tafel. Ja. Slaai, voorkomen van de, zo, van de wereld, nou, ja. gewoon... Uh, geen idee waar die is. <laughs> en dan zie je ook, zeg maar, gewoon, er zit alles in, in, dat, in, dat, in dat filmpje. Je hoort die fantastische muziek waar het eigenlijk alleen maar om gaat. Die waanzinnige ja. arrangementen. En, en, en, en, en dat je gewoon niet begrijpt hoe iemand het kan laten zwingen. Ja, en tegelijk, tegelijkertijd is het Beethoven. Ja. Dat is, het, is, het zit allemaal bij elkaar. En daaromheen. Die, uh, die band die, die gewoon de hele tijd... alleen maar nog steeds naar hem staan te kijken... en ja. hem willen pleasen. Er zit één man bij die ja, wil steeds ja, ja. grappig doen. Dan ja. denk ik, man, ga luisteren. Ja, ja. Je ziet meteen gewoon wat er, wat, wat er, wat er ook mis is... waarom hij geworden is. Tenminste, dat is mijn ja. theorie. Je ziet aan die bandleden... Ja die kritiekloze ja, nou ja, heldenverering. Ja. Het was bij, bij, bij Noord Jazz was ja. dat. Er stonden. Nou ja, met die kuifje, ja. met die witte ja. kuif. Alle fans stonden te wachten en dan zie je inderdaad dat de band. Ja, dat, die weet ook niet wat hij gaat ah, doen. Ze hebben echt geen nou, idee, dus die spelen maar wat. En die roepen, hé, nee, wat gaat echt gebeuren? Hoor. Nee, jij is serieus nou, binnen. Nee, dat komt goed, ja, komt goed. Vreselijk, komt ja. Het, ja, het was echt verschrikkelijk. Was dat het, dat, dat, dat ja. wil je echt niet. Nou nee. ja, trouwens, dat heb ik met James Brown, waar we het dus ook over hebben. Ja. heb ik precies hetzelfde gehad. Op een gegeven moment denk ik van, nou ja, nu gaan ze gewoon zijn ze, ze ze kapper op het podium <laughs> ja, vragen. Ja, dat Het was, ja. was ook op noord saint ja. dat Het ja. gewoon, nou, volgens mij duurde dat veertig minuten. Ja, en, toen en toen kwam toen, hij. En toen kwam hij. Drie nummers. En toen om. Op uh, ja, ja, ja. Nou, dat, dat wilde ik trouwens ook ja. nog. Dat, dat, dat, dat wil ik aan jou vragen, omdat ik je mening uh, hoog acht. Kijk, ik hoorde jullie net hier op de heenweg hoorde ik jullie over Bruce Springsteen ja. praten en uh, Bob Seger. Waarom die? Uh, en, en ik ben dus gewoon, ik was dus gewoon een enorme Bruce Springsteen fan van zijn eerste twee, drie ja. platen, totdat ik hem, uh, totdat ik hem uh, live zag. Dat hij dus die uh, act doet, dat hij niet meer door kan. Ja. En die had hij gejat van James Brown. Ja, maar jij. ik zakte dat... niet. Maar nou, ik vroeg het aan ja. jou. Heb ja, ja. jij dan niet. Uh, Want ik, ik, ik, ik zag Bruce Springsteen dus juist als iemand die uh, dat soort fratsen niet uithaalt. Ik begreep uit zijn platen dat het gewoon een hele oprechte man was. Die gewoon in het hoofd van andere mensen gaan kruipen. En prachtige liedjes schrijft en zo. En die deed daar gewoon opeens zo'n. Zo'n act van dat ze allemaal met handdoekjes ja. inderdaad, ja. Gaan, uh, gaan staan. En toen, en toen was ik hem, eigen, toen was ik hem kwijt. Nou, ik is dat uh, te hard? Rob? Ja, het is wel te hard. Ja, ja, ja want hij is, uh, hij, hij is bescheiden daarin. Want uh, hij geeft uh, iedereen de credits en vertelt ook uh, waar hij het vandaan heeft. Ook dat hij even zo'n raise your hand uh, act doet. Maar hij roept het is dan... ironisch. Nee, het is niet ironisch. Het is uh, in tegendeel bijna. Het is een eerbetoon. Het is, uh, en hij heeft, uh, vind ik, uh, oorspronkelijke dingen genoeg om uh, van te genieten. Nou, ja, en nou, de ja, de ja, verhalenverteller. Nee, dus ik vind het wel mooier dat hij het krediet geeft aan alle mensen... waarvan hij ook het, net, eh, net als bij ja. uh, Prince die het over Sly Stone zegt... nou ja, als je, als je die niet goed vindt, ja. doei. Of zo heb ik het helemaal niet ervaren. Ja. Ik dacht gewoon juist van, je hebt het... Uh, dit, uh, nou, ik zag het als een eerbetoon. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, wat feit. <laughs> goed ja. dat ik het gevraagd. Alsjeblieft, Nico. Maar toch nog een kleine kanttekening. Ik zag hem op Pinkpop. Dat, ja. De beelden. Ja. En, toen en, je, uh, toen, en, toen, en toen stond hij daar zogenaamd een hel verhaal over God's House te improviseren. Ja. En toen zag ik hem een dag later op een ander festival. en gewoon tot op de letter grepen. Diezelfde improvisatie te dus, doen. Uh, ja, ja daar ben ik uh, toch niet. Ik, maar jij vertelt er ook uh, twee of drie, vier of zes avonden hetzelfde verhaal, of niet? Ja, en dat vind ik ook echt gewoon heel moeilijk. Ja. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik bewonder bijvoorbeeld enorm. Uh, ik ben naar twee concerten geweest. dat ik dacht van, oh ja, weet je wel. Dat, zo hoort. Dus eentje was de Black Crows, weer in Paradiso. Ja. En uh, Wilco uh, in uh, Lowlands. De eerste keer dat ze op Lowlands uh -huh. waren. En allebei de keren hadden ze geen, hebben ze geen één keer gezegd... dat ze het fantastisch vonden dat ze in Paradiso waren... <laughs> of op Lowlands <laughs> waren. Dus het was... En de, de Black Crows waren ongelooflijk slecht... Ja je hadden dus gewoon een hele slechte avond. En ja. dat vond ik eigenlijk gewoon zo verfrissend. Dat je dan niet... Ja, nee, maar dat is toch ja, ja. fantastisch, weet je ja. wel. Dat je gewoon... Dit, dit, ik bedoel, jij, jij zal ook niet... Zeg maar, in deze week zal jij er ook wel eens een uurtje tussendoor hebben. even. Dat het even wat, wat minder gaat. Ja. Maar dat, is, dat maakt het gewoon alleen maar heel... Ja. Dat maakt die muziek alleen maar heel menselijk. En, en ja. Wilco... Ja, wat er bij Wilco gebeurde is gewoon... dat dat even wennen is voor mensen. Van, hey, hij praat niet tegen ons. en ja. Hij speelt nu al vier nummers en hij heeft nog niets gezegd. Ja. En die gitarist, die begint aan een solo. Nou ja, dat is... Ik hou helemaal niet van gitaarsolo's. Ja. Dat was gewoon... Dat, die, die duurde een minuut of acht. En uh, die hele zaal... Ik, ik zag gewoon... Ja, ik heb het veel over huilen. Maar ik heb het ja. echt gewoon voor het eerst gewoon... 10, 12 mensen om en heen zien. Ja. Nou, denk ik, ja, weet je wel, dat is toch. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is toch, vind ik dan nog even iets essentiëler van te gek om weer terug te zijn. Uh, ja, hier in, de... in Biddinghuis. ja, ja. ja. Dus, dat, dus, dus, dus zeg maar die, en die oprechtheid. Dus ik, ik ben wel heel veel helden kwijtgeraakt. De Ramones bijvoorbeeld ook. Ja. Ik dacht altijd dat de Ramones samen... dat die heel veel van elkaar hielden... dat ze in een busje tegen de wereld vochten. Ja, nou ja, dat die hebben van waar. Die hebben vanaf seconde één... haten die elkaar. Ja, maar ja. echt? Dat wist ik niet. Maar, maar de, uh, floaters, ja, de floaters... Ja, ik wilde net zeggen, ik wil nou, graag dat de, terug naar de, de floaters. We hebben ja, de floaters, jongen. Ja. In die disco. Die, waar zaten, die, hadden, die, hadden, die hoefden maar één kleedkamer. Ja. Die zaten altijd lekker bij elkaar. Ja. Net zoals wij nu, zaten ze gewoon ja. lekker samen te eten. En dan die, dit, op dit nummer... heb ik dus ja. in het uh, dorpshuis van Oog met ja. een... Uh, met een, ik had een te dikke trui ja. meegenomen, <laughs> dus we, <laughs> ja, nee, het is precies zo gebeurd. Ik had een, te, te, ik dacht van daar, nou, weet je, ik kan geen kwaad, we gaan door het bos. Ik moet s'avonds ook weer terug, dus het is hartstikke koud. Dus ik liep de hele avond met zo'n kuttrui in de rondte in het dorpshuis. En die, dus ik stond, ik, ik stond classic te dansen ja. uh, met een jongen natuurlijk, want dat uh, weet je, meisjes, dat was ondenkbaar. En dan Dus ik stond heel romantisch te dansen met mijn trui in het, in het midden op dit liedje. Nou, kom op, Daar dan gaan we. Moed off. Aquarius. And my name is Ray. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman... And hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe.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 17. Ja, dat, ik zit daarover na te denken. Dat is ongelooflijk. Dat je toch je het is ongewoon het valpelf dat ik moet ik hebben. O, ja. nee, maar jij zei, jij zei net. Was, uh, uh, toen was je 17. Toen schrok ik. Want ik dacht dus gewoon in mijn hoofd zat dat ik 12 of 13 was. toen ik zou hebben staan dansen. Maar ik was dat gewoon. 17. Ik, ik had al gewoon overal schaambaar. Terwijl ik gewoon op, terwijl ik op de floaters. Ja, met ik, een trui. Nergens voor schaam. Ja. Het, nou, het, het, heeft, het heeft geleid tot de ontwikkeling die jij doorgemaakt ja. hebt. Maar, het, maar het zat dus... Ik sta hier helst. Ja. Ik sta met veel bravoer Sta ik hier steeds uit te leggen. Dat ik precies weet tot dat seconde wanneer ik het... Nou, niet dus. Ik, ik zat er vier jaar naast. Je zat er helemaal niet vier jaar. Je was gewoon zeventien. <lacht> <lacht> ja, ik <bam. lacht> <lacht> Het wordt nu alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger, jongen. maar Maar nee, het wordt mm. nu... Het wordt, het wordt nu nog erger. Ja. Ik heb nu een nummer klaarstaan. Dus dat zeg je toch? Klaarstaan? Ja, ja, ja. ja, ja dat zeg zeker. je dat zo. Ja, ja, Mooi, jargon. Goed zo. Dat is jargon. <laughs> ik, ja. ik zeg ook altijd in supermarkten gebruik ik ook altijd jargon. Ja. <laughs> ja. Ik heb uh, laatst stoot ik een uh, fles ketchup om. En uh, toen, uh, dus dat is al sowieso een momentje. Moet je dus een beslissing nemen van loop ik door of ga ik, of ga ik erbij staan als het opruimt. Dus ik ging inderdaad toch wel iemand waarschuwen van ik heb een fles ketchup omgestoten En toen hoorde ik mezelf zeggen, uh, goede dat ik zou die rubberen flappen open, weet je ja. wel, waar die mensen dan al in de supermarkt achter staan, in het hok. Toen zei ik, uh, daag, ik, uh, sorry, maar ik heb, uh, iets ik heb iets omgestoten op de afdeling Orientaal. Ja. <laughs> Gewoon om ze te paaien. Ja, ja. Zo van: ik weet, ik, I know the drills. Ja, ik ik ja. weet hoe het hier aan toe gaat in zo'n ja. zo supermarkt. Ja. En ze hebben je vergeven. Ja, maar ja, goed, ja. Maar dit, het, het liedje wat nu uh, voor staat. Ja. Uh, dat, uh, dat deed mij dus gewoon uh, ongelooflijk uh, denken aan de eerste keer dat ik Prince hoorde. Hij lijkt ook een beetje, het is, het is ook, hij is heel androgyen. Uh, het filmpje is gewoon een, de, de, ik laat ook steeds aan mensen het filmpje zien expres. En dat, het, is, het is iemand die frontaal op de camera, een jongen die er gewoon heel erg als een vrouw uitziet. En hij doet heel overdreven met zijn armen. En je ziet, ze, je ziet op een gegeven moment ook zijn ze, ze, ze, ze, ze ze, nou, ze borstjes en weet ik het en zo. Het is, en, ik, en wat hij erbij zingt, is dus gewoon... De, de, de, ja, vind ik gewoon ongelofelijke uh, prins. Mm -hmm. uh, wie, wie is het eigenlijk? Uh, Sophie heet die volgens ja. mij. En het nummer heet It's Okay to Cry. En uh, het deed mij heel erg denken aan wat ik voelde... toen ik voor het eerst... Uh, uh, if I Was Your Girlfriend van Prince hoorde. Mm -hmm. Dat vond ik ook zo'n vernietigend, uh, vernietigend mooie gedachte. Ja. Dat je dus gewoon... Uh, daar gaat dit nummer volgens mij ook heel, maar heel erg over. Dat je de seks... Dat je, dat je gewoon tegen zegt, oké, okay, we kunnen dan geen seks hebben. Zegt Prince. Mm -hmm. Maar als ik nou gewoon je... Laten we gewoon doen alsof ik je vriendin ben. Vriend, dan is alles goed. Gaan we samen kleren aan doen. Ja, ja, ja. En dan gaan we, weet je, doen, dan gaan we weet, je, al, weet je, al die dingen doen. Die meisjes doen en zo, zegt hij. Dat is een prachtige, prachtige gedachte. En uh, dit, dit is dus eigenlijk een, uh, een jongen die voorkomen schaamteloos. Of een vrouw, jonge vrouw, het zit er tussenin. En die, staat, die zegt recht op camera... Uh, zegt hij gewoon. Uh, vertelt hij aan iemand dat het prima is. Dat hij, dat, dat hij het het mooist vindt als die ander huilt. Dat hij dat gewoon durft te laten zien. Het is een heel En het, het, het wordt heel bombastisch aan het begin. Maar ik vind het uh, aan het eind. Het wordt uh, heel heftig. Is. Het is ook best een behoorlijk heftig elektronische plaat verder. Maar het begin is gewoon. Vind ik wonderschoon. Een is het, pianootje. Is het voor of na Prince uh, het, is, het, is, uh, het is van nu. Het is van drie weken geleden. Oh. Ja. Ik denk dan nog van na Prins. Nee, ja, het is, ik denk dat het ja, na Prins denk het is dan. Ik ja. Ja. ben benieuwd. Ja, laat horen. Ik ja. het I would know you best I hope you don't take this the wrong way But I think your inside is your best side I was there a teardrop in your eye I never thought I'd see you cry just know whatever hurts is all mine It's okay to cry So gay to cross up, to cry. So gay to cross up, to cry. So gay to cross so up, to cry. So so so so so I remember one time you were lost. I came to find you. And I knocked on your front door, that was you were never seen before. I read the page. Never had just one single wish. Wish I could have said this. inside you I oh, know what it feels like I wanna go with you Could we walk up the dark place Maybe be Could we shine some light? Zitten we even in de, in de boerenkol, Maar ja, dit dus, <laughs> is zo'n <een> prachtig <laughs> dus gerecht bij dit uh, liedje. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, het is mooi, je kent dit niet, het is echt mooi. Ja, ja een prachtige plaat. Uh, we, we hadden het net over James Brown, hè, dat uh, the, the Think. Dit, dit was dus voor het eerst dat ik. Uh, um, ja, het is, was niet van die snelle funk. Weet je? James Brown heeft ook zijn periode gehad, zijn sol-periode ja. gehad met grote orkest en zo. En uh, wat, ik vind, nou ja, wat, wat, wat jij net vertelt, Rob. Weet je, wel, je, duikt, je duikt erin en je gaat alles van zo. En toen ja. dacht ik van: zegt, oh, het heeft ook een ongelofelijke kloterige periode. Ik vind dat Apollo-concert eigenlijk ook helemaal niet zo. Dat doet mij eigenlijk niks. Ja. Maar dit, gewoon dat uh, alles op de een. En ik zeg maar: voor zeg maar, nou, de meeste mensen die van funk houden, die kennen het filmpje wel. Er is een, een legendarisch filmpje van Bootsy Collins. Ken je het? Nee, nee, weet ik niet. Doe eens echt. Ja. Dat is zo heerlijk. Dus Bootsy Collins, ook weer volkomen uit zijn plaat. Ja. Legt, uh, alsof hij het aan Duitsers uitlegt... <laughs> legt uit hoe de funk in elkaar zit. Mm -hmm. En hij zegt, hij, dus hij staat gewoon... dus de legendarische funk-bassist ja. Collins... staat er met zo'n zo zo krakzinnige bril... bril ja, ja, ja. Staat, uh, staat daar zo, ja. staat dat, uh, en die zegt... Uh, die gaat uitleggen aan mensen die funk niet snappen en, en alles. Hij zegt alles moet op het einde. Dus hij zegt je kan gewoon doen doen doen Ja ja, je play bam. Jij ja, you je play the one. Yeah. Ja bam. Ja. en het klopt ook gewoon. Weet je als je gewoon maar constant op die een slaat. Ik heb trouwens als nog even korte tussendoor. En ik vind het te jammer om het niet te vertellen. Ik heb dus Butchie. <laughs> ik heb Bootsy Collins ontmoet. Ja. Maar dat was zo chanant. Ja. Ik was naar. Uh, ik ontmoet dat soort mensen nooit. Maar ik was nu met Wilfried de Jong ja. naar Noordse Jazz. En Wilfried durft alles. Gaat ja. op iedereen af. Doodeng om met mm -hmm. die gast op stap te zijn. <laughs> Echt doodeng. En we waren, hij zegt: we gaan naar een afterparty in de uh, jazzcafé uh, Bird in uh, Rotterdam. En daar zou Bootsy Collins zou daar, uh, een uurtje draaien, maar pas om een uur of vier s'nachts. Mm -hmm. Dus, dus, dus Wilfried en ik die waren al om half twee daar binnen. En we zaten daar, gewoon, we zaten daar te wachten. En wij, een beetje uit, uit leuterigheid of zo... gingen wij zeggen van... ja, wij willen op de foto met Bootsie Collins. Weet je wel, van die flauwe lol. We willen op de foto met Bootsie Collins heeft die oude zakken, weet je wel. Zo, met het allebei weer een jazzhoedje op. Wat ook heel genaant was. En Bootsie Collins komt binnen met dat hele gevolg van hem. En wij zien tot onze grote... Op een gegeven moment... Uh, wij zitten, Wilfried en ik zitten ergens op een bankje. Er komt een man naar ons toe. Dat uh, is een manager. En uh, die wilde weten met wie Bootsie Collins dan op de foto ging. Ja, moet moest uit Die moet je horen. Dat is ja. echt... Dat kan niet erger. Ja. Dus Wilfried die kon gewoon <laughs> zeggen... Uh, nou, ik weet je wel. Die kon zeggen... ik ben een theaterman en zo. En het enige wat ik kon uh, zeggen was... I'm a house poet. <lacht> oh, dat klinkt heel treurig inderdaad. Ja. Maar je mocht toch op de foto met hem? I'm broer. a house poet. Ja. Nou ja, het is, het is, het is toch gelukt. Ja. Ook nog tussendoor kwam hij nog een keer naar ons toe, die manager. Ja. Ja. En die vroeg dan uh, aan ons: uh, met, welke, met welke fototoestel? Ja. Uh, oh, en toen, ja? liet, toen, liet, uh, toen liet Wilfried liet, uh, z, z, z, z, zijn een uh, weet je wel, zijn Nokia ja. of zo, liet hij zien. Ja. Maar die foto is er wel. Ik zal, hem, ik zal hem wel eens posten. Graag, ik ben er benieuwd naar. Wij, wij ja. zeg maar, ja. wij, wij naast Boetje. Uh, maar die, ja. legt, die legt dus uit wat James ja. Brown. Ja. Dat filmpje, dat is fantastisch. En die legt dus uit wat ik toen hoorde. En ik, ik, ik, dit, dit, ja, dit, dit was vernietigend. Voor het eerst de funk horen in je leven. James Brown, dit de, dorpshuis. de house poet. In het dorpshuis van zo. <laughs> About the good thing, baby, think About the wrong thing, baby, think Babe, about the right thing, think About the out-of-sight thing before you leave me Realize I'm the one I love you How much of all your happiness huh. Can't really claim I'm in it to the music Speed. Yeah. Allemaal in het dorpshuis van over oh, een belangrijk zaaltje daar, geweest. Ja, daar is alles gebeurd, hè? Daar is alles gebeurd, ja. Wat <laughs> ja, ja. is uh, eigenlijk, um, wat ervaar jij, het is een beetje een gekke tussenvraag, want we mm. hebben het een beetje over muziek nu. Maar wat ervaar jij eigenlijk als uh, jouw grootste falen als mens? Dat is een uh. beetje een gekke vraag, maar ja, ik ben toch wel benieuwd naar. Kijk, uh, je bent duidelijk toch vanuit een soort uh, nou ja, mooie under-positie gekomen waar ja. je nu zit. Dus dat moet uh, dat, dat een beetje uh, geniffelend tot tevredenheid stemmen. Maar ik kan nou, me voorstellen... Nou ja, kijk, dit is, dit is, dit is, mensen zullen denken dat ik gek ben. Want ik doe, ik doe nu al bijna twee, anderhalf uur niks anders dan oude hoeren. Maar waar ik echt heel spijt, daar wil ik ook mijn excuses nog voor aanbieden. <lacht> voor al die jaren, ik ben gewoon, ik ben zo lang mijn vader geweest. Mm -hmm. Iemand die op verjaardagen op tafels bij wijze van spreken ging staan. Als een, weet uh, in een vertrouwde omgeving... Ja moet ik een hel zijn geweest ja? voor anderen. Ja, vind ik, dat vind ik eigenlijk gewoon. Uh, dus op een gegeven moment. Uh, op een gegeven moment zakte het muntje ook door, uh, door Tanja, mijn vriendin. Meisje? Ja? Mijn meisje. En trouwens ook mijn ex, die het op een gegeven moment ook letterlijk tegen mij heeft gezegd. Weet je wel, van Nick. Van letterlijk zo. Dus ik zeg maar, een, een regel die ik nu. Ja, het is nodig, het is nodig. Ik, ik moet gewoon als ik naar de. En, het, en, het, en het, ik vind het ook heel prettig nu, als ik naar een verjaardag ga. Of naar een feestje of zo, dan wil ik in ieder geval gewoon van uh, ongeveer de helft van de mensen, of het moet, nee, als het gewoon een normaal feestje is, wil ik weten gewoon wat ze wat ze doen mm -hmm. en wat ze uh, weet je wat? Het, het, het, het, ik, ik moet mezelf, ik hoef me niet meer te dwingen. Ik merk nu, ik weet nu gewoon hoe fijn dat is. Dus ja. dat je gewoon aan mensen vraagt van wat wat doe je? Wat ja. Eigenlijk wat, wat jij zo'n vraag die jij nu aan mij stelt, ja. die stelde ik nooit aan andere mensen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, is dat, uh, als ik dat wil uh, psychologiseren, is dat uiteindelijk uh, uh, een beetje mijn kracht geworden. Dat is zeg maar waarom ik bij de wereld draait doorzit. Uh, wat ik daar doe is observeren. Ja. Dus. Maar, maar je, je bent dan een kopie van, de, een beetje van, je, van je vader. Van, ja. wat, wat, wat deed hij dan? En, en zag je dat toen, toen hij dat deed? Zag jij toen ook, van, nou, dat zou ik niet willen zijn? Dit, dit ja, is, nou ja uh, daar heb ik een heel boek over geschreven. Ja. Mijn vader, die, mijn vader die, uh, ik, was bij ons een oom in de familie. Oom Ger. Die speelde heel goed gitaar. Die speelde ook in uh, een beroemd bandje. Vroeger de Whiskers heette die. Die speelde een beatbandje. Die zijn ook op verzamel, uh -huh. Nederlandse verzamelplaren terechtgekomen. Dus dat was een, voor mij een heel interessant figuur. En, en het, bij ons op verjaardagen moest het gewoon altijd gezellig zijn. We moest gelachen worden dan met name zeg maar, op mijn vader en een, ha, echt van die Amsterdamse leut. En als mijn vader dan merkte dat twee mensen over een vakantie in Griekenland zaten te praten. Of als er twee mensen over een bepaald gitaarliedje zaten te lullen waar hij niks van uh, wist. Ja, weet je wel, dan was dat classic. Dan kwam hij... Uh, met zijn haar uh, deed hij boter in zijn haar. En dan kwam hij met een raar brilletje vanuit de keuken. Maakte hij een entree. Ja. En zo gek heb ik het nooit gedaan. Ja, maar maar ik... je schaamde je daarvoor? Of je toen wel. nooit nee, nee, nee, nou, dit. Uh... Ja, nee, ik heb het heel lang heb ik dat heel, uh, heel lang heb ik dat dus heel. Uh, dit, weet je, want dat bekende gelul ook van uh, mijn vader. Dat is niet iets. Mijn vader is mijn beste vriend. Mm -hmm. Ik heb dus uh, een jaar of vijf, zes geleden. Uh, schreef ik het Boekenweek-RC. En toen schreef ik brieven uh, aan, uh, fictieve brieven aan mensen. Toen ja. heb ik een lange brief aan mijn, aan mijn dochter geschreven. Waarin ik haar zeg van, uh, uh, ik weet je, ga, zeg, zeg dan ik ben je vader. Mm -hmm. dus, gewoon, uh, dus, dus, dus, dus ik ben niet alleen je nou, vriend. Ja, ja, ja. Ik ben ook je vader. Ja. Dus dat was voor mij, uh, vind ik een beetje, vind ik, weet je, een enorm cliché. Mm -hmm. Dat ik denk van, ja, dat is, dat is gewoon flinterdun. Als je zegt van... Uh, ik heb daar niet zoveel mee, weet je wel, met uh, lekker met je vader, uh, een beetje de Amsterdam schuim en zo. En, uh, maar ik, had, ik had liever, ik, ja. ik, weet je, andere mensen vinden het misschien wel te gek, maar ik had dus liever een vader gehad die één uh, keer aan mij had gevraagd van, uh, als ik thuis kwam, van, uh, weet je wel, ik, ik studeerde in Nederland. die had gevraagd, wat doe je nou eigenlijk? Ja. Dat zou erg hebben gescheeld. En ik ja. heb dat ook te lang niet gedaan, vind ja. ik. En dus ik. Ook doe, maar ik jij jonge dus... kinderen niet. Of je... Nou, nu extreem. Ja, ja, ja. nee, mijn vriend, mijn, dat overdrijf ik juist een beetje. Ja. Ik, ik, ik, ik heb toevallig vanochtend. Nou, is niet toevallig. Want het is echt een thema bij mij. Ik heb vanochtend een uh, stuk geschreven in de, uh, voor de volkslandmorgen. Heel kort. Ik was met mijn dochter twee weken geleden. Het uh, is net alsof ik alleen een dochter heb. Ik heb. Uh, andere keer, toen kon ik uh -huh. twee uur over mijn zoon vertellen. Maar ik was met mijn, mijn dochter zoekt een woning. En uh, het liefst in Amsterdam. Maar ik zeg van, nee, weet je, in Leiden. Dus ze, ze, eens kijken of er in Leiden wat was. En toen was er zo'n kijkdag. En uh, ik weet niet of jullie dat wel eens mee hebben gemaakt. Maar ik, ging, ik zeg, nou ik kom ook, ik woon in Leiden. Ik kom wel even langs. stonden we dus gewoon met 36 mensen in een woonkamer. Oh, ja. En ik werd daar zo... Ik werd daar zo verdrietig van, mm -hmm. dat ik dacht van... En, en je zag dat al die mensen, iedereen wil naar elkaar uitstralen... van nou, ik gun het jou ook wel, maar ja. eigenlijk wil ik hem. <laughs> er gingen twee mensen naar, dat was helemaal hartverscheurend... die gingen dus al dingen opmeten voor, uh, of, hun bank, of hun bank erin paste. <laughs> ja. En toen zag ik, uh, en toen, toen dacht ik dus... Uh, en toen dacht ik dus, dat was een paar weken geleden, dat staat in die column... toen dacht ik dus heel erg van, uh, ik ben dus helemaal niet een vader... Uh, die nu naar mijn dochter toe kan lopen. En dan zeg maar aan dat, in dat kozijn kan drukken. En mm -hmm. dan zeggen, dat is rot hoor. Ja, ja, ja. Ik weet alleen maar iets van Kees Budding. Ja, en ik ja, ja. weet... Het uh, en, en is lekker weg, maar het is een beetje jammer voor zo'n ja, situatie. Je ja. hebt er weinig aan als je ja. in huis... Uh, ja. Ja. Dus ik voelde daar even mijn tekortkoming als ja. een uh, technische vader... die ja. dan naar een plafond kijkt. En dat was mijn vader wel. Ja. Dus ik, dat, dat, dat heb ik proberen te omschrijven. Dus ik ben daar wel constant mee aan het worstelen. Maar je zegt dan, ja, uh, je vader pakt boter in zijn hoofd. Wat is het meest extreme wat jij dan gedaan hebt? Omdat je dacht, nou ze hoort het al ken. Ik toch op de een of andere manier wel nieuwsgierig naar een feestje. Ja. ja, ik was even, even kijken, wat. wat uh, nou, wel vrij extreem was dat toch gewoon. Die vet is van mij met. met wel ook toch met maskers, dat heb ik wel van mijn vader. Ik heb dus gewoon zo'n. Hoe, hoe heet het beest uit Star Wars? Die Choo Choo Baka. Ja, die heb ik. Die heb, ja, je hebt zo'n pak, zo'n hoofd. Dat hoofd heb ik. <lacht> Dat dat, dat, dat, dat, dat, dat dat hoofd heb ik. Ja. En, uh, ja. Nou ja, dat, ja, daar heb ik gewoon wel... gewoon regelmatig zo... Weet je wel, mee, mee in de rondte gelopen. Ja. Van, uh, dit, inderdaad, toch eigenlijk wel weer precies wat ik net vertel. Ja. Weet je wel, opeens de camera uit... en dan kom ik dan terug. Ja. En dan had je dit op. En dan had ik dit op en van... Uh, maar het is eigenlijk gewoon: vernietig je ieder, uh, ja. vernietig je ieder gesprek. Ik, op de een of andere manier hoop ik dat je dat nog een keer bij de Wereldrijd door doet. <laughs> maar ik zie mij zeggen: ik heb, ik heb het gedaan bij de Wereldrijd. Oh ja, echt? Ja? Nou, ik, ja, ja. maar dat, is, dat, is, <laughs> dat, werd, dat werd volgens mij door heel Nederland verkeerd begrepen. Oh. Ik, ben, ik ben een ongelofelijke fan van Andy Kaufman, dat is ja. een, een komiek. En die deed ongemakkelijke dingen. Ja. Dus die, die, die, die ging expres op een die ging op een podium zeven uur lang een boek voorlezen. Doordat ja. de zaal leeg was. Man on the Moon. Dat is, uh, nee, dat is moon. Hem. Ja, Zo leerde ik hem ook kennen. Ja. En dat, is, dat, is, dat vind ik de meest geniale, ja. nou, niet komiek, misschien wel de meest geniale mens, wat ik ja. ken, die deed, de, de, constant mensen verwarren. En uh, wat mij zo aansprak, hij deed het niet voor een publiek. Hij deed het gewoon om zichzelf te vermaken. Ja. Ja, hij had ja, ja, ja. altijd een stukje snot bij zich. Ja. Dan zat hij met iemand te praten. Ja, het klinkt heel flauw. Deed hij het ja. in de rechterkant van zijn neus gehad? Ja. En dan ging, die, dan ging iemand, uh, die deed eventjes, die keek even een de andere kant. En deed hij het snel links. Ja. En dan de hele tijd maar, die man deed hele gekke dingen. Ja. En ik dacht toen, en, uh, ik moest toen mijn theatershow promoten. Ik zeg moest, want dat vind ik dan nou niet, Dat ja. vind ik niet heel fijn. En zeker niet in eigen huis bij de wereld draait door. Het nee. is altijd ongemakkelijk. Dus ik had tegen Matthijs gezegd, van, en dat is, ik zeg: Ik ga in die voorstellingen, dat, dat klopte. Ik zeg: Ga ik uh, leren, ik wil leren dansen als de Temptations. Ja. Dat is ook wat hij wel deed, dat soort dingen. Ja, weet je wel. Ja. Kijk, ik ben nu niet eens 100 een van die cover, maar ja. die ging ook uh, tegen vrouwen worstelen, bijvoorbeeld ja. bij zijn jaar. Ja ja, ja, ja, ja, Dat je dacht: van, Wat? Mm. Dus ik, dus Matthijs zegt: Nee, dat is lachen gewoon. Hij zegt: Wil je het doen in de uitzending? Ik zeg: Ja, nee, prima. Mm -hmm. Dus wat ik, en nou wat ah, ik ja, begin met de dagen, ja. Ja, dat is waar. Ja. Dat heeft maar ik zat ja, dus in ja, ja. een studio vol met ja. mensen... en ik presenteerde ja. het ook gewoon ja. uh, als... Uh, van, nou, dat is een droom van mij ja. om uh, ooit ja, te ja, kunnen ja. dansen ja. als de Temptations. Ja. Maar wat ik, wat ik had bedacht... en het, voor mij werkte dus prima... maar René van der Gijp... Ja. <laughs> die smste me naar oh. zeg na de uitzending van... Nick wat is er in godsnaam ja, wat, wat is er met je aan de hand, jongen? Ja. Gaat dat wel goed met je? Dus, maar wat ik had bedacht... is ik date My Girl van de Temptations... Daar, daar, daar was een filmpje bij. Dus je ziet... Maar die, dat, filmpje, dat filmpje is met uh, één camera. Mm -hmm. Dus dat nummer is met één camera gefilmd. Dus je ziet die te gekke dansers. Dus de lol was voor mij... Je ziet het filmpje en ik dans synchroon mee. Mm -hmm. Wat vrij slecht ging trouwens. Ja. Ik danste hem ook in spiegelbeeld. Zag ik later. Mm -hmm. En uh, ik sta daar. Maar dus wat ik dan had bedacht... Dat, dat, als grappig... Op een gegeven moment je ziet die dansers... En, er zijn, weet je, en die studio die ging een beetje, weet je wel, die vond het ook wel leuk. Uh -huh. Maar op een gegeven moment begint die zanger, begint die zanger van, I got sunshine. Ja. En dan gaat hij, weet je wel, gaat de camera ja. close. En dan stopte ik met dansen omdat ja. ik niet in beeld was. Ja. Maar dat kan helemaal niet op de televisie. Weet je wel. Er, dus er zat een, er, <laughs> zat een uh, er stond iemand roerloos op het podium ja. 40 seconden. Ja. En ik wist wel gewoon, dus ik begon... Uh, ik wist wel precies op welke maat uh, ja. die dansers weer in beeld ja. kwamen. En daar ging ik weer. Ja. Nou ja, daar heb ik dus in mijn eentje... Ja. Heb ik daar zeg maar drie topweken... Opgehad, weet je, ja, ja, ja, ja, weet je, zo van. En Ook de, de, de, de, dat is een beetje Andy Kaufman. Dus wat, ja, maar wat, ik wat zie wat nu nog. maar Het wordt nou wel heel technisch, maar wat ik dus gewoon. Uh, wat heel slecht is aan mij. Ja. Is dat ik het jou nu zit te vertellen. Het, het fantastische was dus gewoon van Kaufman. Uh, Kaufman heeft ja. nooit gezegd: het was een geintje. Maar. Alles laten gaan. Nee, ik, ik zag laatst... Het is toch uh, ijdelheid weer, weet je wel. Om toch nog even toe te geven. Nou ja, ja, ja toch ja, ja. vertellen van het was jongens... Het ja, was, een was toch een grapje. Je had het ja. eigenlijk gewoon moeten laten gaan. Ja, maar, dat, maar dat kan ik dus zover men nee. ik nog niet. Dat, nee. ik, dat kan ik nog niet. Nog even, het heeft, uh, bij Kaufman volgens mij ook wel even geduurd. Hij heeft toch nog een tekst gespeeld en zo. Weet je, dat best wel... Con conventioneel, ja. uh, maar ik ja. zag die documentaire die moet jij ook gezien hebben. Carnie, ja. het Jim Carrey ja. die in zijn uh, ja. rol gekropen is in de film, maar later daar ook een documentaire ja. over maakt en dus zich. Uh, tijdens die, uh, die, die, die, die film ja. misdaad. Als Kaufman gedraagt. Ja, en dat iedereen daarvan in de war raakt van wat is ja. dit nou? Ik vond het zo'n mooi documentaire ook. Ja, ja het was. Het, wat dacht? Geloofde jij het? Half, half. Ik wilde, ik, niet. ik, ik wilde het gaan geloven. Ja, ja. even, nee Wat ja. ik geloofde. Kijk, eerst geloofde ik het, dat ik ja. dacht van dat is method acting uh, ja. to the max. Van ja. Die man die kruipt, hij ging ook, uh, die, die zussen kwamen aan hem toe... Ja. die wilden dan met hem knuffelen en ja. zo nog, af van Kaufman. Ja. Maar ik denk gewoon, wat, dat is eigenlijk het geniale van die Jim Carrey. Dit is wat Kaufman ja. gedaan zou hebben. Ja, dit is, dit is, een dubbele, het is de boel, ja, ja, ja, het is helemaal geregisseerd ja. en helemaal bedacht. Ja. Dus niet alleen uh, daar, naar die filmplof toe... maar gewoon naar de consumenten toe? Of denk je dat die? het allemaal... Het, het is heel... Iedereen zit in iedereen het complot. In het complot. Okay. Iedereen zit in het complot. Ja, wat, ja, ja. Fascinerende film. Dat vind ik ook wel, ja. Nu, een, nou, die, is echt, die, komt, die staat in mijn top vijf... van de lievelingsnummers. Toen ik dit voor het eerst hoorde... Dat is gek. Bij dit nummer weet ik trouwens niet precies meer. Maar dat komt denk ik omdat er een soort ervaring overheen is gegaan. Dit is van Sufjan Stevens, het nummer Chicago. Waar Snow Patrol uh, trouwens, uh, ja. die, die, hebben, die zingen dat. weet je wel. Van, die, die, heeft, die zingt in dat, uh, in, in dat bekende liedje van hun. Van, uh, nou, hij citeert in ja. ieder geval. Hij, hij vertelt dat hij in de auto zit. Die gast van Snow Patrol. Ja. En dat hij naar Sufjan Stevens, naar dit nummer luistert. En ik heb ook zoiets gehad. Maar en ik heb hem in Carré gezien. Uh, uh, met ongelofelijke mazzel. De, de kaartjes gingen een uur te vroeg in de verkoop. Ja. Nou, dat was een drama. Dus de mensen zaten gewoon. Want het deed niet zoveel op. En ik dacht gewoon. Weet je wel. Ik zit altijd naast. Ik denk. Nou, ik ga gewoon al. Ik log alvast in. Ja. En ik kon gewoon kaartjes. bestellen. Ja. toen ja. hebben ze later. Ja. Toen, was die, toen kon ik nog net. Kon ik gewoon vier kaartjes bestellen. En daar ben ik toen met Tanja. Met Bob. En Marlon, mijn dochter. En Bob, mijn zoon. Zij ja. Zijn we vieren daar naartoe geweest. Is Bob overigens de AZ-zoon of niet? Of ja, dit, ja, die heeft de AZ gevoetbald. Godzijdank niet goed genoeg. <laughs> ja. En uh, nou, dat was, weet je ook, omdat... Dat, ik moet daar ook nu aan denken, zeg maar, in het thema van deze uitzending. Uh, die die uh, laatste plaat, laatste plaat van hem, de echt laatste LP die hij heeft gemaakt. Die gaat helemaal echt, zeg maar, over het verlies van zijn, uh, van zijn moeder. Die is, die is niet aan kanker overleden... Want die was uh, volgens mij geestesziek en uh, vergeven, ik weet niet precies hoe zij is overleden. En uh, je ziet wel vaak dat als mensen een liedje, een concert doen... dat ze wat visuals, weet je wat er mm -hmm. zijn. Maar dit waren alleen maar... Nou ja, weet je wel, dat ging door merg en been... alleen maar van die video-acht-filmpjes van die video Sufjan Stevens... die bij zijn moeder op schoot zat en ieder nummer... en ik heb nog nooit iemand zo zacht horen spelen... Mm -hmm. Tijdens een concert. Het viel me dus. Het was prachtig. Het geluid was fantastisch. Hele relaxed band, weet je wel. En op een gegeven moment kuchte er iemand. Dus ik zat, ik zat wel op het balkon. En toen op de vierde rij of zo. kuchte er iemand. En dat was net alsof er een kanonslag afging. Zo zacht speelde hij. Maar dit nummer, toen ik dit voor het eerst hoorde. het heeft gewoon weer met zinnetjes te maken, ja. weet je wel. Van. Uh, ja, luister maar gewoon wat hij zingt in het begin. Het gaat heel over een onzekere jongen in een busje. En ze zijn op weg naar Chicago en hij denkt dat zijn hele leven gaat veranderen en alles komt goed. No, we sold our clothes Violen, Alweer, hè? Ze ja, <laughs> komen toch wel steeds terug. Ja, dat is ik, ga zo de, ik ga toch ja. eens kijken van wat ik nou allemaal heb, heb gedraaid, waar ja. de viool in zat. In dit nummer, uh, uh, wat ik als laatste wil horen, ik hou het nu kort, anders kunnen we het niet meer draaien. Het is, ik, was op, uh, ik reed hier naartoe, ik stapte uit de auto en toen uh, zag ik dat een uh, jongen op Twitter mij smeekte of ik een nummer van The Tragically Hip wilde draaien. die heb ik één keer. Die heb ik ont nog eventjes. Ik heb allemaal hele genante dingen meegemaakt. Maar dit is, ook, dit is daar één van. Ik stond voor Paradiso weer. Met mijn bandje. We hadden hun net gezien. En ze komen met z'n allen naar buiten. En Jos, onze zanger, die pakt mij bij mijn mouw. Die trekt me zo naar uh, die band. Hoe heet het, Naar, de, naar die band. Hoe die net een fantastisch concert had gespeeld. Uh -huh. Toen zei hij: This is the guitarist from the Hank 5. De slechte band naam, uit. <laughs> toen, moest liever... ik met, toen moest ik met die man over oh. gitaar nou, ja. genande... Wat had je liever? de House uh, Poet of, uh, <laughs> ja. of deze? Ja. Nou, dit was echt dit is nog <laughs> veel erger, is erger ja. Zo, oh, oh, nice, ja. en Ze waren heel vriendelijk die jongens Maar moet je horen hoe die Dus ik moest, ik moest praten mm -hmm. met, En jullie hebben gehoord wat ik ongeveer kan Op dat houten sigarenkistje En moet je horen hoe deze gast dit nummer inzet Dat Je had een andere kijk, Stefan. Heeft, daar mag kan ik. Ja. Nico, Stefan, kom er, kom er rustig bij. Hey Maarten. Hé, Stefan. Hey, Nico, Nico, Stefan, Stefan, ja. Nico, maar jullie kennen elkaar al. Bijna. Ja, we kennen elkaar. Ja, heel pril, maar. Uh. <laughs> Tragically en uh, twist my arm. Ik heb uh, net uh, een uur genoten van de verhalen van uh, Nico Dijkshoorn. Ja, maar uh, we werden vreed verstoord, want we moeten zo meteen uh, moeten we naar, een, naar een eiland. We moeten een gesprek meevoeren. De grilling, ja. ja en, uh, en jij moet, uh, nou, je moet niks, maar jij mag ook weer vanuit deze verbouwde ja, huiskamer. Dat is, een, dat is, een, huiskamer. Een, dat is een, een zegen. Ik zag je gisteren in je hoofdje. Ik denk, die komt nooit meer terug. Nee, maar maar ik, je ik, bent uh, er toch weer. Ik heb me goed voorbereid. Beter ja. nog als gisteren. Serieus? Dus er kan uh, minder misgaan. Jammer. Jammer. Ja. Jammer. Jammer. Dan gaan we weer weg. Maar wat, nu uh, hebben we een koolstok met uh, Ter Schelling. Nee, uh, ik heb exact, Er uh, stond net een hele schreeuwende mevrouw... Uh, die in principe heel lief en mild is... en keurig netjes ook alles voor me zit. Yeah. Die maar nu was ze even streng. Ja. Ze zei voor". tien voor. voor nou, Maar dat zijn we nog niet. Dus, ja. dus Nico, in principe heb je nog Nico. een nummer, hoor. Oh. Wil jij de ja. koptelefoon, Nico? Bedankt overigens, ja, ja. sowieso. Toen is Marjan, we hadden het ook nog even voorzichtig over... want nou ja, ja. we verzamelen in voor K K KBF, Tragically Hick. Ja. De documentaire van die zanger. Over die zanger van de Fragically ja, Hip. Zo zeg, dat is, ik wist ook helemaal niet dat zij zou... Het dat, dat dat, dat is een beetje de, de Stones van uh, in Canada, Canada gewoon. Ja, ja. En op een gegeven moment wordt bekendgemaakt... dat die man, uh, de zanger, die, hoe heet hij? Downey? Uh, die Weet zanger? Ik, niet, ik heb ook niet meer. Ja, ja, ja Downey, die heeft uh, volgens mij uh, een hersentumor. Uh, ja. En die, die blijft gewoon... Tot, tot het bittere einde blijft, blijft hij zingen. En dat wordt een nationaal event. Dus ja. er wordt gewoon een afscheidsconcert voor hem georganiseerd. En uh, nou ja, jij hebt hem ook gezien. Ja, het hele land. Ik, heb, Leiden, ik, ik Leiden, krijg ja. weer kippenvel als, ja. ik, als ik het vertel. Je weet dus dat die man, dat maakt er zo indruk op mij. Je ja. weet uh, dat, en hij het is een heel intense zanger. Hè. Ik heb hem echt meerdere keren mm -hmm. live gezien. Hij moet zijn laatste noot gaan zingen. Ja. Dus, dus dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg van... Uh, je mag nu nog uh, een kwartier radio maken. Ja. Succes, Rob. Ja. En dat is gewoon dus alles waar je hart en ziel in zit. En, ja. en die man die moet dus afscheid nemen van het podium. Hij moet afscheid nemen van het publiek. Van zijn vrouw uiteindelijk. Ja. Van het leven. En dat wil hij allemaal in een laatste schreeuwen. Ja. En dat, is, gaat, dat, nou ja, dat, dat gaat echt door merg en bijna. Ja. En dan ook die liefde van dat publiek. Ja. Ik even, hele land, premier, hele land, he, he, ja. premier, ja. hele land op ze, ja. hele mensen, op verschillende schermen, door het hele land ja. kijken naar dat concert. En het, het bijzondere is dat die man krankzinnige teksten zingt. Het is ja. nou niet iets dat je ook zegt van... oh ja, nee, dat heb ik ook gehad. Ja, nee, <lacht> ja. nee ja. maar dat herken ik wel. Ja, ja. Dat is, ja. het was, ja. Ik vertelde onze ja. zanger... we hebben onze zanger een keer dit nummer... ik wilde graag dat mijn zanger we dit nummer doen. Nou, die kwam ook naar me toe. Hij zegt, Nick, ik snap, ik heb gewoon geen ja. idee. Hij zegt, ik ken die hele tekst uit, maar ik heb geen idee. Maar het, het hebben. Ja. En dat je dan toch gewoon... dus het was puur op intensiteit en performance en zeg maar op eerlijkheid. Ja. Waarmee die man een publiek aan zich bond. Ja. Ja, ja, dat bijzonder. We, weet je nog, nee, jij weet ook niet meer hoe die documentaire heet... Hè? want dan uh, kunnen, we, kunnen we even tipgeld geven. Nee, ik weet niet. Maar als je gewoon intikt, uh, docu en tragically hip... Dan, uh, kom je het vanzelf tegen. dan kom je het vanzelf tegen. Ik was er echt wel gewoon een... Uh, ik, was, ik was er wel een dagje van uh, ja. even down and out, ja. ja. Ik had hetzelfde. Ja, oké. Okay. We zijn er bijna, hoor ik net. Jij bent een, een je, je bent ook een emotionele jongen, eigenlijk. Zeker, oh. ik ben, ben blij dat ik nu gered word door uh, Yes, met Owner of a Lonely Heart. <laughs> Dankjewel, uh, Nico. Ja, graag fijn dat ik hem op zijn ja. gehouden. En succes! Dankjewel.